8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. FNV-bonden na 16 uur praten zonder akkoord uiteen. FNV-voorzitter Jong houdt nog hoop. En Novak Djokovic wint US Open. De FNV-bonden hebben na 16 uur onderhandelen geen overeenstemming bereikt over de pensioenafspraken. Om 6 uur vanochtend gingen ze zonder akkoord uiteen.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 Beleggers putten enige hoop uit onbevestigde berichten dat China wil investeren in Italiaanse staatsobligaties. Gisteren gingen de Europese effectenbeurzen weer hard onderuit door zorgen over de Griekse schuldenproblematiek. Ook Wall Street stond bijna de hele dag in het rood, maar tegen het eind van de handel kenterde de stemming, waardoor de Dow Jones Index met een bescheiden winst eindigde.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 Het is de eerste keer dat een Angolese de verkiezing wint. Lopez liet de kandidaten uit Oekraïne, Brazilië, de Filipijnen en China achter zich. De verkiezing werd uitgezonden in 170 landen. Waarschijnlijk hebben een miljard mensen gekeken. Het was de 60 zestigste keer dat de verkiezing werd gehouden. Angela Visser werd in 1989 de enige Nederlandse Miss Universe.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 Het weer, het is wisselend bewolkt. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond ontstaan er enkele buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen staat er wat minder wind. Er zijn dan zonnige perioden, maar hier en daar toch nog kans op een bui. Maxima dan liggen rond 18 graden. AMB Verkeersinformatie. 39 files nu, 175 kilometer als je ze allemaal bij elkaar optelt. Veel files door ongelukken. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden staat tussen Almere Buitenwest... en Almere Zand, 8 kilometer. En een ongeluk op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen het knooppunt Kooimeer en Kastrikum, 11 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... tussen Berko en Roderijs en knooppunt Ippenburg... 10 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Moet je vanuit Rotterdam naar Den Haag rijden om via Gouda... over de A20 en de A12 naar Den Haag. A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven. 14 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd en kon het verkeer lange tijd... alleen maar via de vluchtstrook langs. Maar de weg is zojuist weer vrijgegeven.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het pensioenakkoord pleit de FNV. De twee grote bonden waren tegen en blijven tegen. Als er tenminste niet over een verbeterd akkoord gesproken kan worden... volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius, kan dat nog altijd. Als je nou inderdaad die tenzijpunten zo belangrijk vindt... stap met mij in de auto en ga mee naar Den Haag... Jongerius geeft nog niet op, maar is dat ook voor andere betrokken partijen het geval? Straks de reacties uit Politiek en we hopen ook op de werkgevers moet er hard aan toegegaan zijn vannacht. 19 voorzitters van de FNV-bonden probeerden op één lijn te komen. En dat is er niet gelukt. Vakcentrale FNV kan niet bij minister Kamp van Sociale Zaken aankomen... om te zeggen dat ze instemmen met het pensioenakkoord van afgelopen juni. Vanochtend om zes uur precies gooiden ze het beltje erbij neer. Peter van der Meerschout heeft dat hele overleg gevolgd. Peter, dit overleg leek toch ook een beetje in dat van een aangekondigde mislukking. Is er een moment geweest dat ze eruit hadden kunnen komen? Nou, de, de, als ik even kijk naar de, naar de gezichten van de, van de voorzitter... zijn ze allemaal teleurgesteld en dan spreek je er een paar... en dan had het inderdaad wel gekund. En van tevoren was ook wel eens een beetje voorspeld. ja en nee, ja, um, uh, uh, want een onverdeelde vakcentrale... Alle bonden op één lijn is gewoon goed, goed voor het draagvlak. En uh, daar moeten we alles aan doen om dat, uh, om dat ook uh, voor elkaar te krijgen. Dat was in feite de insteek ook dus van de vakcentrale en van uh, 17 uh, bonden. Uh, maar die andere twee, FNV-bondgenoten en uh, Abfacabo, ja die gingen erop toch echt op een andere manier in. Uh, bondgenoten wat harder in het begin dan, uh, uh, dan, uh, dan de Abfacabo. En dan, dan mislukte het dus. En dan... Gaat het dus mis eigenlijk op drie punten waarop de vakcentrale denkt van... kijk, hier kunnen wij vanmiddag anders nog met de minister en met de werkgevers over praten. Is het nog mogelijk om uh, wat strengere regels te stellen aan uh, pensioenfondsen... die toch onze pensioengelden uh, beheren? Werkgevers, bent u bereid dat als het misgaat, dat u dan nog even wat meer mee betaald. En uh, heel belangrijk, ook zeker voor, uh, voor FNV-bondgenoten, maar ook voor, uh, voor de andere uh, twee bonden um, uh, Avacabo en Bouw. Mensen met zware beroepen kunnen die nog altijd stoppen met 65 jaar. Mensen met lage lonen kunnen die stoppen met 65 jaar. En hebben die dan nog altijd recht op het, uh, het pensioen, het AOW wat wij nu kennen. Nou, um, bondgenoten willen dus eigenlijk helemaal opnieuw gaan onderhandelen. Avacabo sloot zich daarbij aan. En Bouw, John Kerstens van FNV Bouw, die schaarden zich uiteindelijk wel achter het akkoord. Ik had ook echt uh, de gedachte dat het eruit zou kunnen komen. Wij van FNV Bouw hebben twee doelstellingen. De best mogelijke afspraken op het terrein van pensioen en aanweven onze mensen op een manier die de hele FNV kan meemaken. Vandaag was weer zo'n moment dat we dat hadden kunnen realiseren. Dat is niet gebeurd, dat is jammer. Ik denk dat een aantal mensen daar vannacht, nou vannacht niet meer, want het is al ochtend, maar nog een aantal uurtjes over zullen nadenken en ik weet niet wat er nog op gang komt. Want we zaten gewoon heel dicht bij elkaar. We weten allemaal dat het om drie punten gaat. Maar zo tot op het bot verdeeld, zo verdeeld heb ik volgens mij de FNV vakcentrale nog helemaal nooit gezien. Nou, ik weet niet of we tot op het bot uh, verdeeld is. Uh, er is zijn. wel wat aan de hand als die ja, nou, natuurlijk... Henk van de Kolk tien meter verderop staat... terwijl de voorzitter van de, van, van de vakcentrale Agnes Jongerius weer ergens anders staat. We komen dan ook samen uit door te zeggen van het lukt ons niet. Maar ook, zelfs dat was niet duidelijk.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 En de... Maar zo ging Henk van der Kolk van bondgenoten gisteren om twee uur dat overleg niet in. Dat was gewoon met een gestrekt been. Nee is nee. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Uh, bondgenoten is van een nee gekomen richting een nee tenzij. Wij hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Wij hebben vorige week nee tenzij gezegd. En andere bonden opgeroepen om geen onverkort niet te laten horen. Dan gebeurt er in die 16 uur toch iets dat het niet lukt om Henk van der Kolk en de advocaten over de streep te trekken. Ja, en dan is het natuurlijk in de eerste instantie aan Henk van der Kolk... en Corrie van Brink van de advocaten om uit te leggen waarom dat dan niet uh, gelukt is. Ik weet dat niet, want zoals ik net al zei... we zijn met z'n allen ervan overtuigd dat het akkoord op drie punten beter kan... Er, moet, er ligt inmiddels een uitnodiging van minister Kamp en van meneer Wintjes om erover te gaan praten. Dan zeg ik als voorzitter van FNV Bouw, van we kunnen ons niet veroorloven om daar niet op in te gaan. Laten we met z'n allen daar in een busje stappen en naartoe rijden. Met gevolg dat dat dus niet gebeurt. Want ik van de heeft gezegd: ja ik ga niet daar met vier mensen van de FNV staan en zeggen, we, zijn, we komen er niet uit. Nu staat u eigenlijk met lege handen, want nu is er gewoon geen akkoord. En nu kan de minister doen met het wetsvoorstel wat hij wil doen. En het is een veel AOW. Nou, dat hoeft u mij niet te vertellen natuurlijk. Dat is ook precies de reden dat ons parlement heeft gezegd... wij spreken een nee tenzij uit en geen onverkort nee... omdat wij willen dat er doorgepraat wordt. Wordt. Dus ik doe niks meer en niks minder dan ik van mijn mensen heb meegekregen. De kans doet zich voor om door te praten op de drie punten die we belangrijk vinden. Dan zeg ik gaan. John Kerstens van FNV Bouw, Peter van der Weerschout. Ja, maar heeft het dan wel zin, van de kok gaat niet mee, van de kamp, of kamp, minister Kamp heeft wel de uitnodiging gestuurd. Er valt dus nog wel iets te praten. Heeft het zin wel om er naartoe te gaan? Nou ja, kijk, het heeft sowieso zin om te zeggen... Uh, dan praat ik nu even... Uh, Agnes geers moet toch gewoon nu duidelijk maken... aan de minister, aan, aan de werkgevers... en ook aan die andere voorzitters van de vakcentrales. Het is mij niet gelukt om met een onverdeelde vakcentrale... een ja te zeggen tegen dit akkoord. Met een gedeelte zou het wel kunnen... maar met twee hele grote bonden niet. Ja, dan ben je je draagvlak ook gewoon kwijt. Dus dat kan gewoon niet. Maar je moet wel melden waar je staat. En goed, je hoort het nu ook... ook John Kerstens van FNV Bouw... ze willen zo graag één stem zijn. Mm. En dat dat betekent dat ze nu dus nog wel moeten proberen om bij de minister nog even wat, hè, wat te, te, te voelen of dat er nog wat geld uh, uh, vrijkomt. De minister heeft eigenlijk al laten weten, dat kan niet, want ik heb gewoon een beperkt budget. Ik kan wel technische aanpassingen doen, kan wel gaan schuiven, maar dat is onvoldoende voor Henk van der Kolk. Ja, nou ja, dan heb je dus gewoon geen akkoord met de FNV. Nee. En is het al bekend uh, bij jou, Peter, of uh, bijvoorbeeld FNV-bondgenoten, een van de tegenstemmers, uh, meegaat naar dat gesprek met Kam? Want daar heeft Agnes Jongerius van der Kolk toe uitgenodigd. Ja, maar Van der Kolk die zei, toen ik ook eens tegen hem zei uh, vanmorgen van luister, um, Jong wil gewoon dat je meegaat. Toen zei hij, ja maar ik heb die uitnodiging niet gekregen van, uh, uh, van minister Kapp. Kijk, nu komt er een spelletje op gang. Ja. wel, ja, nee, jawel. Um, zei, hij heeft een standpunt, daar houdt hij nu aan vast. Van der Kolk speelt het nu gewoon heel hard. Hij wil opnieuw onderhandelen. Ik ben bang dat hij nul op het request krijgt en dat hij met lege handen staat. Peter van der Meerschouw, dankjewel. We kijken hoe dat nieuws valt in Politiek Den Haag, in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen CDA en VVD willen nog niet reageren. GroenLinks wel. Kamerlid Jesse Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u dat de minister nu moet doen? Minister Kamp. Nou ja, na drie jaar onderhandelen hebben de, hebben de, de sociale partners wel genoeg kans gehad om tot een akkoord te komen. Dus wat mij betreft ligt het initiatief nu bij de Kamer. Ik vind wel dat het voorstel wat de minister er nu heeft ligt te karig is, hè? alleen de AOW even hoger. Dus ik denk dat we verder moeten gaan. Maar hij wil nog wel praten, dus, dus hij heeft misschien nog iets achter de hand. Ik ben heel erg benieuwd wat dat dan precies is. Uh, want hij heeft uh, nou gisteren is al de de, de, de MEF uitgelekt. Hè, dus we zien wat, uh, wat de wat de cijfers zijn voor de overheidsfinanciën voor de komende jaren. Volgens mij zit er niet veel ruimte om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt, bijvoorbeeld om uh, de AOW ook echt uh, te verhogen, zodat mensen op tijd kunnen uittreden. Uh, dus ik vraag me af met welke konijn hij uit de hoogte goed komt. Ik heb er een uh, uh, ik heb daar niet heel veel vertrouwen in dat er nog echt iets kan komen wat de bonden over gaat halen. Oké, okay. en waarmee kan Kamp U overhalen, meneer Klaver? En uw partij? Uh, ja ja, wat voor ons heel belangrijk is, is dat mensen op tijd kunnen uittreden. Mensen die in zware beroepen zijn begonnen, dat ze ook echt eerder uh, kunnen stoppen met werken. Maar als er geen geld is, uh, dan is daar toch ook geen geld voor? Nou ja, dat ligt er maar net aan uh, wat voor andere maatregelen je neemt. Hè? Uh, je kan ook uh, kiezen voor fiscalisering van de AOW. Uh, ik vind namelijk ook dat rijkouderen zouden moeten gaan meebetalen uh, aan, de, een, uh, aan die AOW. En daarmee speel je geld vrij, waarmee je ervoor kan zorgen dat lage inkomens kunnen worden gecompenseerd. Maar wat ik een ander belangrijk punt vind, en dat... Daar hoor ik de bonden niet over. Dat is de risicoverdeling tussen generaties. Um, in het pensioenakkoord, zoals dat er nu ligt, staat dat ze willen gaan uh, rekenen met verwachte rendementen. En uh, dat heeft het risico in zich dat, uh, dat ze straks kunnen gaan indexeren. Hè? Dus ieder jaar een beetje geld erbij geven aan gepensioneerden. En dat er over 20 jaar geen geld meer in de, in de pensioenkast zit. En dat moet anders verdeeld ja, dat moet eruit. worden. Dat, moet, eruit. dat en... moet anders verdeeld worden. Het klinkt een beetje, meneer Klaver, alsof u blij bent dat de minister nu het eens moet worden met u, met de Kamer. Of vindt u het toch jammer dat de, dat de FNV er niet uit is gekomen? Nou ja, ik blijf een vakbond zacht hebben. Dus ik vind het ergens ontzettend jammer dat, uh, uh, dat, het, dat de vakbonden er niet uit zijn gekomen. Maar na drie jaar ben ik wel heel erg blij dat er nu eindelijk een einde komt... aan, dit, uh, aan deze toestand, zou ik willen zeggen. En nu moet het gewoon het initiatief bij de Kamer komen te liggen. Maar zeg ik wel, dan is het niet genoeg dat de kamp... alleen maar doet wat er in het regeren kort staat. Volgens mij heeft hij die luxe ook niet om dat te doen. We spraken eerder eh, PvdA-econoom en hoogleraar Esther Meeam-Sent. Die zegt, dit is echt een hele slechte zaak... omdat eh, we juist elkaar nodig hebben op dit moment... omdat er slechte tijden aankomen. Vindt u dat ook? Dat ze er nu niet uitkomen in de polder? Mm. Ja, absoluut. Uh, wat ik zeg, het was veel beter geweest... als ze er wel uit waren gekomen... Uh, maar na drie jaar is dat nog steeds En dan tel ik, uh, uh, dan tel ik mijn zegeningen. Dan is het maar zo. Dan is, ja, dan is het zo. Daar kan je dan niks meer aan doen. En uh, laten we hopen dat uh, de sociale partners zich alsnog weten te vinden. Want er zijn nog voldoende uitdagingen op sociaal-economisch gebied... die de komende jaren vragen om aangepakt te worden. En daar hebben we elkaar keihard nodig. Jesse Klaver van GroenLinks, dank u wel. Graag in Utrecht wordt de 50-plus-beurs geopend zo dadelijk. Marco Vissen gaat daar maar eens de stemming peilen over dat pensioenakkoord... en de oneenigheid daarover binnen de FNV. Dat wordt dan misschien ook wel weer druk richting uh, Utrecht, Dennis. Mooi bij de AWB. Nou, het is zeker druk richting Utrecht. Maar niet alleen richting Utrecht, Marcel. Er staan 48 files, een dikke 200 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is zo druk omdat er veel ongelukken zijn gebeurd deze ochtendspits. Vooral bij, Na bij Alkmaar loopt het vast. En vanuit Flevoland richting Utrecht en Amsterdam zijn er problemen. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden, daar staat tussen Almere buiten en de afrit Almere stad west, 12 kilometer. En op de A9 Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en Kastrikum, 11 kilometer. Twee rijstroken zijn er nog dicht door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En eigenlijk loopt het ook vast op alle alternatieve routes... vanuit Alkmaar naar Amsterdam, daar kom ik zo bij. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... tussen het Kleinpolderplein en Ippenburg 10 kilometer door een ongeluk. En ook hier moest je over de vluchtstrook, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Hilversum. 10 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Ook hier is de weg weer vrij. En dan alternatieven voor de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. De, de N242 vanuit heer Hugo Waard naar de A9. staat voor knooppunt Kooijmeer vast, 5 kilometer. En de N244 vanuit Alkmaar naar Eendam tussen Alkmaar en Westrafdijk. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, u heeft het waarschijnlijk inmiddels meegekregen. FNV is het niet eens geworden over het pensioenakkoord. De minister en de werkgevers zijn nu aan zet. Maar waar kun je eigenlijk op rekenen als je met pensioen gaat? Wie niet krap wil zitten als hij gestopt is met werken... kan maar beter beginnen met sparen. Zelf sparen. Colette van Nuenen vroeg de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners om advies. Voordat ik 65 ben, zal er nog van alles veranderen rondom mijn pensioen. Dat gevoel heb ik. Want dit kabinet neemt dit besluit hè, met de bonden. Ja. Maar wat doet een volgend kabinet ja. weer? Dus ik denk, ik wil gewoon stoppen als ik 65 ben. Ja. Wat kan ik nu regelen? Nou ja, heel veel. Als je zegt, van, ik wil hetzelfde besteedbaar inkomen hebben als nu. Euh, dan kan je vervolgens gaan ontleden van, wat heb je dan nu? Hè? Wat zijn de... Inkomsten die je nu hebt, wat zijn de kosten die je nu hebt? En daar gaan een aantal componenten gaan daar mogelijk vanaf. Misschien heb je nu kinderen in huis die geld kosten. Studerende kinderen kosten heel veel geld, maar die kosten ben je kwijt meestal... op het moment dat je stopt met werken. Misschien heb je al een hypotheek. En het zou kunnen zijn dat de kosten van die hypotheek, rente en aflossing... dat die wegvallen op het moment dat je gestopt hebt met werken... of voor een deel wegvallen. Dan heb je dus uit de hoofden daarvan minder nodig. En mijn dat... huis, mijn hypotheek ja, ja. is nu aflossingsvrij. Ja die kan ik dus maar beter wel gaan aflossen. Ik denk dat dat een goede keuze is. Want op het moment dat die hypotheek aflossingsvrij is... dan weet je één ding zeker, dat in 2031 uiterlijk... of na 30 jaar als je die hypotheek gevestigd hebt... Uh, vervalt die renteaftrek. Maar dan hebben we het eigenlijk over de situatie... van iemand die nog redelijk comfortabel ervoor zit. Want die heeft een eigen huis. Maar op het moment dat jij geen eigen huis hebt... maar een huurwoning woont, dan is de situatie wel even wat anders. Wat moet en... je dan doen? Nou, dan heb je natuurlijk veel minder mogelijkheden om te repareren. Dus wat je eigenlijk dan alleen maar kunt doen is zeggen... van, laat ik een kaart brengen van wat zijn mijn uitgaven nu? Wat zijn mijn uitgaven straks? Laat ik datgene wat ik aan kosten heb die ik terug kan dringen... laat ik proberen daar grip op te krijgen. En ja, dat betekent misschien dat je toch uh, een consumptieve financiering... die je hebt, moet proberen die af te lossen. En uh, ik ben bang dat dat, een, ja, dat dat geen heel erg positief verhaal is. Want dat betekent dat je toch op een ziek op vakantie kan gaan. Maar op de site van de FNV las ik dat ik nu al met de fulltime baan dag, namelijk 20% van mijn loon, alleen maar werk voor mijn pensioen. Moet ik nou nog meer apart gaan zetten? Als je op dezelfde comfortabele wijze je oude dag wil gaan realiseren, wel. Merkt u dat mensen nu al met dit soort vragen komen? Ja. Ik, ik kom steeds vaak klanten in die zin van, moet ik dat doen? Moet ik een keuze maken om mijn hypotheek af te lossen? Of moet ik uh, iets gaan doen in de sfeer van uh, uh, een, een lijfrente? Of pensioenaanvulling? Of moet ik gaan banksparen? Levert dat nou meer klanten op? Nee, dat levert nu minder klanten op. Klanten, ja, klanten zijn wat meer afhouden. Die zeggen nu van ik wil toch een beetje de kat uit de boom kijken... voor wat er nu allemaal gebeurt. Ik wil eerst wat meer duidelijkheid hebben van... wat gebeurt er dan met de AOW? Wat gaat er gebeuren met de aanvullende pensioenen? Uh, hoe gaan werkgevers om met de mogelijke verruiming... die dat met zich mee zou kunnen brengen... in termen van pensioenpremies? Uh, want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je ja, uh, als werkgever een, uh, een bepaalde loonruimte hebt. En als er minder ruimte is om wat in pensioen te steken... omdat dat fiscaal niet meer mag dan zou je dat in de vorm van andere uh, uh, loonruimte wellicht kunnen bieden. Als ze dat doen, weet ik niet. Ik zit niet op het stoel van de werkgevers. Maar ik kan me voorstellen dat als die loonruimte hetzelfde is... dat daar ruimte in zou kunnen zijn. Hoe heeft u dat zelf gedaan? Hoe lang uh, moet u nog? <laughs> moet u nog? Alsof werken zo'n straf is, hè? Ik vind werken erg leuk. Dus ik week gewoon lekker door tot het moment dat ik uh, kan stoppen. En dat zou zomaar 67 of 68 kunnen zijn. En dan? Uh, uh, ik heb een combinatie van dingen. Ik heb uh, een stukje pensioen. Ik heb uh, een stukje uh, banksparen... En ik heb uh, het geld mijn eigen woning en mijn spaargeld. En daar moet we maar mee gebeuren. Een verslag was dat van Colette van Nune, uh, Nationaal van half negen. Meer over uh, het mislukte overleg bij de FNV en het pensioenakkoord. Gaan we naar Suriname, want de traditionele politieke verhoudingen daar zijn aan het wankelen. Het land wil vernieuwing. En die roep om modernisering begon ruim een jaar geleden, toen Daisy Boutersen aantrad als president. Correspondent Harme Boerboom merkt dat ook de andere partijen nu opeens vernieuwen. Van toki, van toki, van toki. Het is zondag 3 juli van dit jaar. Na een lange en moeizame strijd... wordt Chandrika Persat Santoki gekozen als de nieuwe voorzitter van de VHP. Het is een overwinning... voor de vernieuwingsbeweging binnen de partij. Al jarenlang pleitte die voor verandering. Maar het oude VHP-bestuur... onder leiding van Ramsarju... wilde daar niet aan. Het behoudende beleid werd afgestraft... tijdens de verkiezingen van vorig jaar. Voor de achterban het bewijs dat vernieuwing nodig is. Voorzitter Santokki. Ik denk dat... Het electoraat al gezien heeft dat het traditioneel manier van politiek voeren onvoldoende acceptatie draagvlak heeft in de samenleving en men heeft gemerkt dat zoals de politiek afgelopen jaren gevoerd is, zij onvoldoende in staat geweest om alle problemen op te lossen. Mijn naam is Prem Chandr Bhagwandin. Meer bekend als Prem. Meneer Chandrika Prasad is gekozen vandaag als bestuur en ik ben blij. Om, om na vier jaren onze president te worden. Hij had eigenlijk al president kunnen zijn als hij vorig nee, jaar, ja, ja. jaar zo, gekozen was. Het zou eigenlijk zijn, maar omstandigheden. Het Surinaamse volk wil verandering. En die is vorig jaar ingezet. Binnenkort krijgt ook de andere grote Nieuw Frontpartij, de NPS, een nieuw bestuur. Oud-president Ronald Venetiaan stapt op na een vernietigende nederlaag: van acht naar vier zetels. Volgens Santokki zijn de problemen bij de NPS vergelijkbaar met die binnen zijn partij. Ook daar zie je namelijk dat men nieuw leiderschap wenst. Je ziet ook namelijk een enorme roep voor verjonging in de partij. NPS en VHP trekken al sinds de jaren 80 samen op tegen Boutersen. Maar wie de opvolger van Venetiaan ook wordt, de NPS is voor de VHP niet opnieuw een automatische coalitiepartner bij komende verkiezingen. Je moet niet vergeten dat de samenwerking VHP-NPS een zeer belangrijke bijdrage geleverd hebben afgelopen periode tegen, laat mij zeggen, de niet-democratische krachten, tegen de militaire machtshebbers. We zijn nu in 2011, de uitdagingen liggen nu meer op het vlak van uh, ontwikkeling uh, van het land. En daarbij wordt geen enkele partij uitgesloten. Zou bijvoorbeeld ook coalitie mogelijk kunnen zijn met de NDP? Ik denk dat uh, in deze tijd je geen politiek moet gaan voeren van uitsluiting. De VHP houdt alle opties dus nog open. Ook de NDP van Boutersen kan coalitiepartner van de VHP worden. Maar de persoon Boutersen zou in de huidige situatie... niet als president door de VHP worden geaccepteerd... Het 8 december strafproces loopt nog. En zolang Boutense niet is vrijgesproken, is hij onacceptabel als president, zegt Santokki. Als er inderdaad een strafrechtelijk onderzoek nog gaande is, dan zullen we dat kenbaar maken dat het niet wenselijk is dat hij voor die positie in aanmerking komt dat het niet goed is ook voor de rechtsstaatelijkheid van Suriname. Hoort een bijdrage van correspondent Harmen Boerboom van de Wereldomroep.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 De hele nacht is er doorvergaderd, toch blijft de FNV het oneens over de pensioenen. En Amnesty beschuldigt anti-Kaddafi-troepen van schende mensenrechten. Half negen is het, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Gistermiddag om twee uur kwam de federatieraad van de FNV bij elkaar. En vanochtend om zes uur bleek dat de vertegenwoordigers van de 19 bonden niets waren opgeschoten. FNV-bondgenoten en de AFVA-CABO blijven Falikant tegen het pensioenakkoord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 De voorzitter van de federatieraad, Agnes Jongerius, geeft de moed niet op. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft haar... en werkgeversvoorzitter Wientjes uitgenodigd om vanmiddag te overleggen. Jongerius wil graag dat Van der Kolk en andere ontevreden FNV-bestuurders met haar meegaan. Ik zou zeggen, stap met mij in de auto. Ik bedoel, er ligt een uitnodiging voor overleg. Ja. En waarom zou je die kans laten lopen? Eh, om mee te gaan om de belangen en de zorgen van je eigen achterban helder te formuleren...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 Minister Kamp heeft eerder gedreigd zonder de bonden verder te gaan... als die niet instemmen met de pensioenafspraken. Niet alleen Gaddafi-aanhangers, ook opstandelingen in Libië... maken zich schuldig aan het schenden van mensenrechten. Dat zegt Amnesty International. Volgens die organisatie worden gevangenen door de opstandelingen... gemarteld en vermoord. De anti-Kaddafi-strijders hebben het ook voorzien op Afrikanen in het land. Ze denken dat ze als huurlingen meevochten met de Gaddafi-getrouwen. Maar volgens Amnesty is daar geen enkel bewijs voor. People that have been lynched, whether Gaddafi soldiers, people suspected of been part of the Gaddafi security forces, zogenaamde so mercenaries, many black Africans are being automatically assumed to be mercenaries. Amnesty heeft de Libische overgangsraad nu gevraagd de strijders in te tomen. De opmars naar Beni Walid ligt voorlopig stil. De opstandelingen wachten tot de NAVO luchtacties heeft uitgevoerd. Harde wind heeft geleid tot veel overlast in het westen van het land. Gisteravond bij de brandweer kwamen honderden schademeldingen binnen. Vooral het verkeer had last van de storm, zegt de politie in Den Haag. Nou, je kunt eigenlijk niet, eh, niet, niet bedenken of het, is wel, het heeft al plaatsgevonden. Alles wat los en vast zit waait over de weg. Wegafzettingen die ook over de weg dwarrelen als het ware. Ja, er kan gevaar opleven voor het verkeer, dus daar gaat dan wel de eerste inzet op uit. De afrit naar Zaandam op de A7 moest even worden afgesloten. Daar dreigde een boom op de weg te vallen. In Amsterdam viel een boom op een woonboot. Maar voor zover bekend zijn er bij al die incidenten geen gewonden gevallen. Bij de Miss Universe verkiezing 2011 is de Nederlandse Kelly Wekers uit Weert niet geëindigd bij de laatste vijf. Wekers werd vooraf getipt als een van de favorieten. Maar ze kwam niet verder dan de laatste zestien. De Miss Universe verkiezing is gewonnen door Leila Lopes uit Angola. En tennisser Novak Djokovic heeft de US Open gewonnen. Hij versloeg de Spanjaard Rafael Nadal in de vier uur durende finale met 3-1. Zometeen na weerverkeer en reclame meer hierover met tennisverslaggever Marcella Mesker. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land met tussendoor ook flink wat ruimte voor de zon. Er staat een stevige wind uit het zuidwesten tot westen. In het binnenland is de wind matig en langs de kust staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. De temperatuur ligt op dit moment tussen 13 en 16 graden. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af met plaatselijk een enkele bui. De zuidwestenwind wordt vlagerig en neemt boven land toe naarmate tot vrij krachtig. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Ook vanavond en vannacht staat er veel wind en vooral in de noordelijke helft komen enkele buien voor. Morgen is er in het noorden wat meer bewolking en valt er een klein beetje regen. In de middag maakt ook het zuiden kans op een lichte regenbui. De maxima komen uit op 17 of 18 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. Met 50 files, 220 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn veel ongelukken gebeurd tijdens deze spits. Vooral op de wegen vanuit Alkmaar naar Amsterdam. en vanuit Flevoland naar Amsterdam en Utrecht zijn er problemen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort loopt het vast tussen de Afrit Gooimeer en Blarikum, 6 kilometer. En op de A6 Lelystad Muiden, tussen knooppunt Almere en Almere Stad West. 8. A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Kastrikum, 11 kilometer. Ze zijn bezig met een technisch onderzoek. Er is een ongeluk gebeurd bij een motorrijder. Twee rijstroken zijn er dicht en dat betekent dat je daarover de vluchtstrook moet. A13, naar Den Haag, tussen Berko en Roderijs in Delft-Zuid, 4 kilometer. En de A27, Almere-Utrecht, tussen Huizen en Hilversum, 8 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Het staat vast op de A9, dat zei ik al. En daardoor loopt het ook vast op de alternatieve routes voor die A9. Dat is de N242 vanuit Waard. Daar staat voor het knooppunt Kooimeer 5 kilometer. En op de N244 naar Zaanstad tussen Alkmaar en Westgrafdijk 7 kilometer.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 Morgen. Het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Utrecht. Daar wordt straks de 50-plus beurs geopend. Mark Robin Visser is daar in hal negen. Mark Robin zet iedereen zich schrap voor een harde ouderen... die zich boos maakt over de pensioenen en dat het nog niet geregeld is. Nou, een, ho een, een horde ouderen in ieder geval, Marcel. Uh, of Hoi. het hier veel over de pensioenen zal gaan... ja, ik denk waast wel dat dat onvermijdelijk is. Ik sta nu even voor de, voor de stand van de 50PLUS-partij. Uh, ja, die gebruikt, hè, Jan Nagel, het, het, het, het thema pensioen is heel erg belangrijk voor jullie. Nou ja, en het is dus nu uiterst actueel. Uitgeregeld uh, vannacht is dat gebleken. Ja. En vorig jaar, toen we voor het eerst hier stonden... Uh, toen bleek dat wij de meeste bezoekers hadden van alle politieke partijen. Omdat het pensioenthema bij de mensen aanslaat. Ja. En uh, ja, nu kan het alleen nog maar erg worden zijn. Want wat er gebeurt, dat is, uh, ja, gaat de mensen zo in de portemonnee raken. Dat we verwachten hier een grote toeloop. Ja, uh, jullie gaan hier ook vandaag die DVD kraker, zoals u dat noemt. Met Ben Kramer, hè, op de melodie van Kom van dat Dak af. Ja, dat, dat ging is... het ook alweer. Blijf, uh, blijf van mijn poen af. Blijf, pensioen af. blijf van mijn poen af. Waarschuw nu niet meer. Blijf van mijn pensioen af. Het is de laatste keer. Stem jou niet meer. Kijk, en en met, uh, die, met die dvd proberen jullie nieuwe leden te werven? Ja, mensen die voor 12 euro, dat is, dus dat is een toch keer, wat? Dat is voor niks. Kunnen worden, die krijgen ook nog eens die dvd. En, uh, want we ah ja. daar goede zaken mee te doen. Luisteraars, u hoort, Jan Nagel is al helemaal aan het warm lopen. Hij gaat straks hier in die beurs ook mede open. Hè. Ik ga even naar de directeur van de beurs, meneer Van der Kerkhof. Goedemorgen. Goedemorgen. We kijken, even die 50-plus partij. die zit ingeklemd tussen de SGP en de SP. Heeft u de tafelschikking gedaan? Jazeker. We hebben een beurs met 612 standhouders die op zes thema's bij elkaar staan. Ja. En dit zijn natuurlijk allemaal maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Die staan hier in hal 9 bij elkaar. En zo staat vakantie in half 10 en vrije tijd in 11 en woon- en interieur in 7. En zo kunnen we wel doorgaan. Ja. Ik hoor niet helemaal tot de doelgroep, maar ik hoop ooit wel tot de doelgroep te behoren. Bent u al zover? Ik ben uh, over drie maanden, word ik 50. Kijk eens aan. Maar je mag hopen tot de doelgroep te horen, want het alternatief is erger natuurlijk. Vorig jaar 98.000 doelgroepers, hè? Klopt. En u verwacht dit jaar boven de 100.000 te gaan? Uh, absoluut. Het kan eigenlijk niet anders, want we doen voorverkoop en uh, we zien het aan de voorverkoopcijfers al. We hebben de, dag, uh, de beurs één dag langer gemaakt. Ze zijn dinsdag nu al open, zes dagen beurs. Ja. Dus we jagen over de 100.000 bezoekers heen. Laten we even kijken wat hier nog meer. Meneer Nagel, lopen ook even mee. Want ik vond hier een kraam, van een stand heet dat hier, hè, uh, die misschien wel interessant is, namelijk van FNV Bondgenoten. Ja, dat zijn uh, ook voor ons bondgenoten... Dat zijn het, uh, een van de twee dwarsliggers in het pensioenakkoord. Ja, en de grootste. En uh, een zeer militante bond van, t, van de kolk, de voorzitter... Ja. die heeft geen twijfel erover laten bestaan hoe zijn opstelling is. Laten we even kijken, ervan, ja. laten we even kijken en... hoe die stand van bondgenoten er nu bij staat. Er is hier nog niemand, uh, maar hij is wel ingericht. En het gekke is, het gaat hier over de grootste bond van Nederland... het ledenmagazine, financieel advies, hulp bij belastingaangifte... Maar geen woord over het pensioenakkoord. Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat ze eerst gisteren even hebben willen afwachten. En als ze het goed doen, zullen ze vandaag wel met uh, actuele folders komen. Ja. Want ja, de pensioenen staan toch in het middelpunt van de belangstelling. Maar die actuele folder moeten ze dan nu wel heel snel door de kopieermachine halen. Ja, maar een uh, goede vakbond, die kan uh, heel goed in de nacht wat fabriceren. En vergeet niet dat uh, vanmiddag gaat het verder bij minister Kamp dat die pensioenen... De, uitgerekend in deze 50-plus uh, beursperiode aan de orde zullen zijn... en voorpagina nieuw zijn. Denkt u dat ook, meneer Van der Kerkhof, van de 50-plus beurs? Ik zal uh, de heer Nagel niet al te zeer uh, tegenspreken. Ik denk aan de andere kant. Wij organiseren nu die beurs 19 jaar. Het is een jaarlijkse... Uh, Uitmoment voor actieve 50-plussers. Die natuurlijk bezig zijn met hun pensioen en politiek actief en maatschappelijk betrokken. Maar als ik kijk naar de hoeveelheid stands die hier staan, dan hebben we het over 20, 25 stands in deze richting. Dat betekent 580 stands in de andere yes. richting. Ik denk dat er heel veel ook komen voor elektrische fietsen uitproberen op het fietsplein. Campers, caravans bekijken, mooie actieve vakanties. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Misschien dat we dat straks nog even kunnen gaan doen. Dat lijkt me goed idee. Gaan we nog ja. even rond. Laten we meneer Nagel gewoon even bij zijn stem. Meneer Nagel, succes. Bedankt. Bedankt. Ja hoor. Tot ziens. mark Robin Visser op de 50PLUS-beursen jaarlijks uitmoment voor 50plussers. 12 minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan naar het tennis, want Novak Djokovic... heeft zijn derde Grand Slam-titel van dit jaar binnen. Na zijn overwinningen op het Australian Open en op Wimbledon... wacht de Servische nummer 1 van de wereld ook het US Open op zijn naam. In de finale in New York was Djokovic in vier sets te sterk... voor de Spanjaard Rafael Nadal. En hij was dan ook opgetogen, Djokovic. Het klinkt echt unreal. Het is een ongelooflijk gevoel. Ik had een amazing jaar en het keeps going. Maar every keer dat ik Rafa spreek, is het een grote challenge. En ik wil hem op een geweldige tournament weer Ik wou dat we veel meer duurde matchen in de volgende Djokovic spreekt van een onwaarschijnlijk gevoel en een geweldig jaar. Daarnaast hoopt uh, Djokovic dat hij in de toekomst nog veel van dit soort zware wedstrijden tegen Nadal mag spelen. Ja, dat denk ik ook wel, Marcelo Meske. Goedemorgen, want hij Goedemorgen. wint ze steeds. Hij winst ze steeds. Het is uh, de zesde keer dat ze dit jaar in een finale tegenover elkaar staan. En zes keer heeft uh, Novak Djokovic nu gewonnen. Dus uh, dat hij een spel heeft wat Nadal niet zo goed uh, ligt, dat mogen duidelijk zijn. Ja, want ik heb die wedstrijd niet gezien. Hoe is die gegaan? Want de setstanden lijken te suggereren dat het uh, gemakkelijk was voor Djokovic. Nou, dat was het absoluut niet. Het was inderdaad 6-2, 6-4, 6-7, 6-1. Maar de wedstrijd duurde 4 uur en 10 minuten. En uh, ik dacht dat ik in de halve finale op Roland Garros... tussen Djokovic en Federer de beste wedstrijd van het jaar had gezien. Maar nee, hoor. Dit was de allerbeste wedstrijd van het jaar. Tot nu toe, wie weet wat er nog gaat komen. Maar eh, het, het, het niveau was ongelooflijk eh, hoog. Om een voorbeeld te geven. De gemiddelde lengte van een punt eh, bedroeg 7,5 slag per rally. Nou dan denk je, nou dat is helemaal niet zoveel. Maar in tennis is dat heel veel. Er wordt vaak gescoord met een ace of met een vrij punt op de service... of 1, 2, 3 slagen en dan het punt. En zij hadden eh, echt regelmatig rallies van boven de 20 en boven de... 30 slagenwisselingen. En dan eindigden ze ook nog met een winner. Dus het publiek, 24.000 New Yorkers, werden helemaal gek. Het niveau van beide reikte tot hele grote hoogte. Toch had Djokovic de hele wedstrijd wel in handen. Had hij hem uh, in de derde set al kunnen beslissen? Geeft hij het nog weer weg? Is hij geblesseerd? Wat was er allemaal aan de hand? Ja, uh, cruciaal natuurlijk. Die derde set. Djokovic leidt twee sets tegen nul. Komt dan, uh, nadat hij al een paar breaks achterstand had weggewerkt, uh, komt hij um, 6-5 voor. Uh, had de service van Nadal gebroken, serveert voor de winst. Maar ineens ja, grijpt hij een beetje naar zijn onderrug, mist zijn eerste service een paar keer en wordt gebroken. 6-6. En Nadal, helemaal opgepompt, wint een fantastische tiebreak. Nou, dan denk je, Nadal is. Absoluut terug in de wedstrijd. Fysiotherapeut komt op de baan. Ondertussen stonden ze ook al 3,5 uur op de baan. En laten we niet vergeten, twee dagen terug, een hele lange vijfzetter in de halve finale tegen Federer. 7-5-5 de set. Twee matchpoints wegwerken door Djokovic. Dat gaat dan ook meetellen. Mee dus hij was gewoon op. En die rug die deed pijn. Nou, een paar pijnstilletjes erin. Een beetje massage, wordt gestretched. Hij ging door. Wel eventjes oponthoud van zes minuutjes. Misschien dat het Nadal ook weer een beetje uit zijn ritme kwam. Maar die die was ook kapot. Want wat deze mannen fysiek hebben laten zien, was ongelooflijk. Dus ja, na een moeilijke start in de vierde set... wint Djokovic de service game, komt 1-0 voor. Breekt Nadal. En eigenlijk is de wedstrijd dan gespeeld, want het wordt 6-1 in de vierde. Ik heb een topjaar en het gaat maar door, zei Djokovic. Wat maakt hem zo onverslaanbaar op dit moment, Marcella? Nou, uh, ik denk zijn atletisch vermogen... Vroeger hadden we het daar eigenlijk alleen bij Nadal over. Zijn atletisch vermogen is, uh, is fantastisch geworden. Hij is op een dieet gegaan, dus fysiek, mentaal, uh, zijn vastheid op tempo. Hij heeft geen zwakke punten en dat is eigenlijk zijn kracht. Marcella Mesker, dank je wel voor de afgelopen week ook. Microsoft komt later vandaag met een update voor de veiligheidscertificaten van het bedrijf DigiNotar. U weet wel, die van DigiD, de Belastingdienst en andere overheidswebsites. Eerst maar de verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. 235 kilometer files nog. Uh, veel ongelukken uh, tijdens deze spits. Het loopt uh, nog steeds behoorlijk vast uh, vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Daar kom ik zo bij. Eerste A2 vanuit Utrecht naar Eindhoven tussen het knooppunt Empel en Vught, 7 kilometer. En op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen het knooppunt Kooimeer en Kastricum 11 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Lange tijd moest het verkeer over de vluchtstrook... maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dus bij Kastricum begint het weer op te trekken. Maar inmiddels is het wel helemaal vastgelopen rondom Alkmaar. A27, Almere-Utrecht. Tussen Almere-Haven en Hilversum, 10 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de A28 naar Utrecht bij leuze 14 kilometer. file begint al bij Nijkerk. En de A73 naar Nijmegen. Tussen Haps en Kuik 6 kilometer. Ook door een ongeluk. Veel mensen zoeken alternatieve routes voor uh, die dichtgeslipte A9 bij Alkmaar. Zo loopt het daardoor ook vast op de N242 vanuit Heerhoegelwaard. Voor het knooppunt het Cormier, 5 kilometer. En de N244 naar Zaanstad. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor 9, bijna een halve eeuw, lagen ze opgeslagen in de kluis van de familie Kennedy. De persoonlijke interviews die Jacqueline Kennedy nog geen vier maanden na de dood van haar man gaf. Nu, 50 jaar nadat John F. Kennedy aan de macht kwam, staat de familie publicatie toe. De Nederlandse vertaling verschijnt vandaag tegelijkertijd met de Amerikaanse. Redacteur Lambert Thewissen heeft het boek gelezen alvast. Lambert, waarom moesten die interviews zo lang in de kluis blijven liggen? Ja, Jacqueline die is erg openhartig over uh, allerlei zaken die te maken hadden met het uh, regime van haar man. Ze praat over de ambities van uh, haar uh, schaar en zwager, uh, Robert F. Kennedy. Ze praat over de onderhandelingen met de Russen, hoe die verliepen. Ze noemt uh, de goal een wittere man. En uh, ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk op dat moment zelf geheim moesten blijven. En het grote nieuws bijvoorbeeld ook was dat haar man Johnson eigenlijk helemaal niet zag zitten. Hij had er eigenlijk aan te denken om bij de verkiezingen van 68 iemand anders te steunen. Ik weet, Jack it het me soms. Hij zei, oh God, kan je je ooit voorstellen wat er to the country if als Lyndon president was? Zo veel keer zei hij het, of als er ooit een probleem was. En dan werden er verhalen uitgekomen over 1964, maar ik zie niet hoe je zou kunnen in 64. Goed, Lyndon Johnson, dat zou dus niet zo'n geschikte president zijn. Dat zijn nogal woorden van Jackie. Zit er nog verder nieuws in het boek? Ja, het, het is vooral een kijkje achter de schermen. Ze gaan heel diep in op bijvoorbeeld de, de senaatscampagne van Kennedy, de presidentscampagne daar. Het is vooral een kijkje van hoe dat toen verliep. Hoe die bijvoorbeeld uh, in Wisconsin helemaal niet, niet welkom was. En daar had ze eigenlijk een hekel aan aan die staat. En het wordt voor, voor ons pas echt interessant als, uh, als John F. Kennedy president is geworden. Dan heeft ze bijvoorbeeld ook over hoe de relatie met Martin Luther King was. Die mocht zij bijvoorbeeld helemaal niet. Uh, ze vond het een beetje nep. En uh, ze kreeg later ook tapes te horen dat hij grappen zat te maken tijdens de begrafenis van, uh, van Kennedy. En toen had ze het echt dat... Maarten Luther King had echt voor haar afgedaan. Er is nog wat gebeurd tijdens het presidentschap van Kennedy. Uh, mislukte invasie van Cuba, de Cuba-crisis. Geeft ze daar nog nieuwe inzichten over? Nee, dat is wel grappig. We zien uh, Jacqueline Kennedy tegenwoordig als een soort prototype van de moderne first lady. Hè, zoals Bill en Hillary Clinton, een soort twee-eenheid waren. Maar dat was zij dus helemaal niet. Je denkt van ja, ze, ze was wel een onderdeel van het presidentschap. Maar op, ze was veel meer op de achtergrond. Als je ook leest wat, ze, wat haar rol was daarin. Uh, zij zag zichzelf veel meer als, iemand die, uh, als, een, als een huisvrouw... die s'avonds in de residentie de, de sloffen voor haar man klaarzette en hem dan vooral niet te veel vragen stelde over zijn werk. En dat merk je bijvoorbeeld ook bij de Cuba-crisis. Zij is dan op vakantie en ze wordt gebeld door haar man... en die zegt, je moet toch maar terugkomen naar Washington. Ik kan het zo goed herinneren. Ik heb gewoon naar Glenora met de kinderen... en deze came kwam van Jack. Hij zei, ik kom terug naar Washington deze avond. Waarom... Uh, you come back there, but I could tell from his voice he I mean, was wrong, so I didn't even ask. Uh, I said sort of why, and he said, well, never mind. Why don't you just come back to Washington? Ja, dat is dus. Uh, en haar rol als als uh, first lady, Zij zat natuurlijk naast haar man toen die werd gedood in uh, in Dallas, mm -hmm. november 63. Ja. Zegt ze daar nog iets over? Nee, dit is bewuste keuze van de interviewer, Arthur Schlesinger. Dat was een, een vriend van de familie en ook een adviseur van de president. En hij koos ervoor om haar daar niet over te vragen... want op dat moment werd ze ook voor een boek geïnterviewd... en ze moest nog met de Warren-commissie spreken. Dus hij zegt van ja, ik ga haar niet drie keer... na die enorm pijnlijke periode uit haar leven eh, vragen. Het was natuurlijk een 34-jarige weduwe met twee kinderen. Hij zegt van nou, dat laten we bewust afwezig. Ze praat wel over de toekomst die zij nog zag voor haar man... Hij zegt van ja, als hij het had overleefd, misschien was hij dan in 68, als hij twee termijnen termijn had gehad, was hij misschien wel uitgever geworden. Hij heeft ooit een keer gevraagd, grappenderwijs, of hij misschien de Washington Post kon kopen. Alweer Goed. Goed. dan een interessant boek. Ja, het is bijzonder leuk. Het, is, het begin moet je even doorheen, omdat het wel heel erg diep ingaat... op de, de, de, hè, de persoonlijke geschiedenis van nou ja, de campagne in 1958 in en zo. Maar daarna, als het president wordt, dan begint het echt interessant te worden. Dan uh, las het boek met interviews met uh, Jackie Kennedy... vlak na de dood van John F. Kennedy. Hij heeft ook een stuk geschreven. Dat leest hij op onze website, nos.nl. De beveiliging van overheidssites bleek vorige week niet te garanderen... door problemen met de veiligheidscertificaten van het bedrijf Diginota. Internetdeskundige Roeland Stekelenburg is uh, weer te gast bij ons. Roeland, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Microsoft komt vandaag met een update. Uh, die is uitgesteld. Uh, gaat dat een probleem worden? Uh, dat zou heel goed kunnen. Uh, sommige mensen denken dat het probleem daarmee is opgelost. Maar dat uh, lijkt mij niet. Uh, de hele week hebben ambtenaren eigenlijk dag en nacht uh, gewerkt... om die certificaten binnen de overheidssites uh, te vervangen. En vandaag is wel een beetje het uur van de waarheid. Waar het nu om gaat, is eigenlijk het computer-naar-computerverkeer. Uh, die computers die voeren automatisch zo'n update door van Microsoft. En op het moment dat zo'n certificaat van DigiNota... die dus de beveiliging regelt, dan ongeldig wordt... dan weigeren die computers met elkaar te praten. Mm -hmm. Want die vertrouwen die andere computer niet meer. En dat uh, men vreesde dat dat zou leiden tot een totale blackout van alle overheidssystemen. Vandaar dat de regering had gevraagd om die update uit te stellen... Nou, we zullen vanavond en morgen weten of het gelukt is om al die certificaten op tijd te vervangen. Want dat gaat dus om computers van uh, overheden. Dat gaat om communicatie tussen overheden onderling. Maar ja, ook van burger met. Uh, dit, dit gaat vooral ook om computers onderling. Bijvoorbeeld, de politie die wil iets controleren. en vraagt de eigenaar van een kenteken op bij de rijksdienst voor het wegverkeer. Nou, dat is de ene computer legt contact met de andere. Die zegt: Dit is het kenteken. Welke naam hoort daarbij? Mm -hmm. uh, en een, die computers checken ook of ze wel met een goede computer. Verbinding hebben En daar zijn die certificaten ook voor nodig. Ja. Nou, Microsoft gaat nu vandaag in één keer al die certificaten ongeldig verklaren. En daarmee zou die communicatie uh, uit kunnen vallen. Ja, daar zit het grote probleem. Veel schakeltjes en er kan overal iets ja. misgaan. En we zullen, in de, we zullen weten of ze op tijd al die uh, dingen hebben weten te vervangen. Goed. Hoe laat is het? Update en hoe laat weten we dat dan? Dat weet ik niet precies. Eind van de middag komt die beschikbaar en niet alle computers updaten dan op hetzelfde moment. Dus in de loop van de avond en morgen weten we meer. Oké. Okay. Uh, Ander nieuws: gisteren lekte uit dat Amazon, de grote Amerikaanse online boekenwinkel, een online bibliotheek zou willen beginnen. Daar kwamen toen heel veel reacties op. Waarom? Ja, nou, Amazon is natuurlijk al de nagel aan de doodskist... van heel veel uh, traditionele boekenuitgeverijen. Want ze verkopen online boeken, e-boeken en hebben de Kindle. Dat is een soort uh, e-reader, een, een, een apparaat waar je boeken op, op, uh, elektronisch op kunt lezen. Nou, nu gaan ze een soort bibliotheek beginnen... waarbij je dus voor een bedrag van ongeveer 80 dollar per jaar onbeperkt kunt gaan lezen. Ja, dus dan wordt het helemaal oninteressant om boeken te blijven verkopen. Ja, uh, dan ik, moet je eigenlijk af gaan vragen van... ja, waarom zou je dat nog doen? En zeker als je al gewend bent aan die e-boeken... is dat natuurlijk een fantastisch uh, uh, alternatief. Wat er nog bij komt, is dat Amazon heeft aangekondigd... dat ze een concurrent van de iPad op de markt gaan brengen. Een nieuwe e-reader. Nou, die combinatie van die twee dingen... dus een, een online bibliotheek en een nieuw apparaat... waarvan iedereen nu al zegt... ja, dit zou wel eens het apparaat kunnen worden... wat de iPad echt gaat beconcurreren... ja, dat maakt dat er heel veel reuring is uh, rond de plannen van Amazon. Goed, dan nog Twitter. Er zijn sinds afgelopen weekend mil 100 miljoen actieve zo, Twitter gebruikers. Ja. <lacht> ja, ik kan me ook niet voorstellen, maar goed, 100 miljoen. Hoeveel berichtjes zijn dat per dag? Ja, dat zijn er honderden miljoenen. Maar wat eigenlijk veel interessanter was van, van die uh, bekendmaking... is dat blijkt dat 40% van de mensen die dus actief zijn op Twitter... nooit een bericht plaatst. Marcel steekt nu z'n weer. op. Ja. Mee, ja. Uh, dat zijn zogenaamde lurkers. Ja, Marcel uh, dat, nee, nee. Betekent, ja, dat zijn mensen oh. die lezen dus alleen maar berichten van anderen. Men dragen zelf nooit wat bij. Dat blijkt dus een echt 40% van alle mensen die Twitter gebruiken... blijkt op die manier uh, te dat te doen. Is dat eigenlijk erg? Nee, tuurlijk nee, niet. Uh, leurig, uh, mijn moeder leest tijd? ook mijn Twitter feed, omdat ze het oh, leuk ja? vindt om te weten waar ik ben. Maar ze posten ook nooit een bericht. Ze hadden dus denk... elkaar in de gaten te houden. Ja. Ja. Maar goed, het, het is natuurlijk wel um, om Twitter echt goed te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor ons programma is het ook aardig om um, bijdragers te leveren. Om ja, actief te zijn en, de, en te reageren. De, de, de kracht van die sociale netwerken is natuurlijk juist de interactie. Uh, en mensen die dat niet doen, daarom wordt het ook een beetje denigrerend lurkers uh, uh, genoemd. Uh, en het heeft toch een beetje de status in het online wereldje. van ja, Als je alleen maar leest en nooit wat bijdraagt. De kracht van Twitter is nou juist het delen van kennis. Het delen van dingen die jij weet en die anderen misschien niet weten. Daar wordt in het online wereldje uh, erg denigrerend over gedaan over de lurkers. Oké, okay, nou. Dank. Roland, weer voor jouw komst naar de studio Roland Stekelenburg... elke dinsdag bij ons de gast, dinsdagochtend in het Radio 1 Journaal... om te praten over alle ontwikkelingen op internet en ICT-gebied. Dank je wel. Na 9 uur nog meer reacties op het mislukken van het overleg bij FNV... over het pensioenakkoord. Want hoe moet het nu verder met dat pensioenakkoord en met FNV? Onder andere de reactie van Alexander Pechtot van D66... na 9 uur in het NOS Radio 1 Journaal.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 Dit is Radio 1.